9 uur. Dit is door almeens met het NOS journaal. De Nederlandse leerlingen die zijn gestrand na een busongeluk op de Franse snelweg zijn met busjes opgehaald en naar een lokale school gebracht. Ze worden daar nagekeken door hulpverleners en krijgen een ontbijt. In de bus zaten zo'n 50 leerlingen van het Straatbrecht College in Gelderop en hun begeleiders. Ze waren op weg voor een dagtrip naar Londen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen tussen Duinkerken en Calais. De buschauffeur raakte zwaar gewond, 16 leerlingen en 2 begeleiders licht gewond. De bus zou achterop een vrachtwagen zijn gereden die plotseling vaart minderde. Automobilisten letten 10% van hun rijtijd niet op de weg, blijkt uit een Europees onderzoek. Vrachtwagenchauffeurs zijn nog veel vaker afgeleid, 20% van de tijd dat ze rijden. In totaal zijn voor het onderzoek ongeveer 280 weggebruikers gevolgd... door middel van camera's binnen en buiten het voertuig. De afleiding wordt bij de automobilisten voor een belangrijk deel veroorzaakt... door hun mobiele telefoon. Ook zijn ze bezig met eten, drinken, scheren of make-up aanbrengen. Voor het eerst is het een groep huurders gelukt... om alle huizen in hun straat van de woningcorporatie te kopen... en op die manier sloop van de huizen te voorkomen zijn 65 huurders in de Haagse Roggeveenstraat. Ze hebben er drie jaar over gedaan... om de ingewikkelde deal van 2,5 miljoen euro voor elkaar te krijgen. Dat lukt uiteindelijk met medewerking van onder meer de gemeente Den Haag... en de woningcorporatie zelf. De bewoners hebben een wooncorporatie gevormd... waaraan ze straks huur gaan betalen. De autoriteit woningcorporaties moet nog wel toestemming geven... voor de constructie. Onder de gedode opstandelingen in de Filipijnse stad Marawi... zijn ook een Tjecheen en een Jemeniet...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 Morgen wordt het op veel plaatsen zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgenavond neemt in het zuiden de kans op onweer toe. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 35 files, goed voor 165 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Knop en Oud-Zuid 6 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten, want dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht. Op de A16 Rotterdam naar Breda voor de Van Brienlootbrug. 3 kilometer door een ongeluk op de parallelrijbaan. Daar zijn twee rijstokken dicht. Op de A20 richting Gouda voor het knooppunt Ketelplein acht kilometer file. En verderop staat nog een zitje 8 kilometer voor knooppunt de plein, Een half uur vertraging. Op de A28 Zwolle in de richting Amersfoort. Tussen strand Nulde en Amersfoort-Vatdorst 8 kilometer. En op de A44 Den Haag in de richting Amsterdam. Er staat voor knooppunt Burgerveen 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging.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 Polyman, lithiek, man, statische man, tastiek, man, die dakken, man, tactiek, man, praat, man, techniek, man, zenuwman, zenuwman, zenuwman, man, zenuwman, zenuwman, zenuwman, zenuwman, zenuwman ziek, man. Oh. Ja. Uh, goedemiddag, we zijn... Uh, goedemorgen goedemorgen ja, nog. Nog, ja. Ja, We zijn uh, weer terug in het tweede uur uh, Tegenover ons zit Joop Berendsen Nieuwe fractievoorzitter van OPZ Maar je zit hier eigenlijk voor uh, de serie die wij nu houden uh, De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Goedemorgen Goedemorgen Joop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 wat uh, zijn er nog? Uh, wat is er nog overgebleven? Ik wou zeggen, u, u zijn hier op zoek naar jongeren, maar dat kan niet echt hè, voor een uh, oude partij. Of ja, is dat, dat kan niet? Kan uitstekend. dat wel? Ja? Ja, ik weet niet wat jongeren zijn, maar. Uh, nou ja, ja. ja, Ik bedoel okay. niet zo jong als de jongens van. Nee, GoenLinks. dat is wel echt. Dat, dat is echt jong, jong hè? Ja. Dus, uh, maar ik denk mij, mag iemand van rond de veertig Eén ding is dat we allemaal zeker weten dat we allemaal ouder worden. En de problemen waar ouderen nu mee te maken hebben, dat is een zekerheid. Daar krijgen straks de jongeren ook mee te maken. En ik denk dat, dat, is dat maar. het goed is ja. om daar in ieder geval kritisch naar te kijken. Ja. Dat wil ik wil niet zeggen dat we alleen maar 80-plussers hebben, of zoiets heel is. Nee, nee, Maar nee, nee. Eh, mensen van 40 of van 50, die eh, zouden ontstekend bij de ja. oudere partij passen. Ja. Ja. Ja. ja, je zegt net, uh, we moeten gaan kijken wat er van het programma al is bereikt. Uh, zijn er dingen waarvan je nu al kunt zeggen, dat hebben we absoluut al bereikt?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 Het probleem wordt in ieder geval niet groter, want de sociale huurwoning verdwijnt in ieder geval wel uit het bestand. Maar ook de bewoner eh, mm. verdwijnt uit het, uit het okay. bestand. Mm -hmm. Dus in die zin eh, wordt de situatie in ieder geval er niet slechter op.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 Heel veel mensen met een beperkt budget. En die kunnen niet. Want als je nu kijkt naar de flats in de Keesomstraat. Ik noem maar wat. Dat is dan ook. Die gaan nu voor duizend euro worden die verhuurd. Dat is veel. Dat is niet op te brengen. Nee, dat is gewoon. Dat loopt totaal uit de pas. Van wat men op kan brengen. Dus daar moet echt een goede voorziening voor komen. En dat kan. Want er kan worden. Alleen eh, de keien moet nu eindelijk eens een keer eh, uit zijn slaapzak komen en ja. gewoon eh, iets gaat doen. Ja. ja, en als je een goede basis neerzet, ik bedoel, een goede woning met een goede basis zonder al te veel ingewikkelde luxe dingen erin, dan moet het ook betaalbaar dat het kunnen het al... zijn. Ja. Dat ben ik helemaal Want dat is ook de behoefte. Mensen, ja. mensen zijn niet op zo luxe, zoek ja. naar luxe, maar naar een betaalbare situatie en een woning. En dat geldt zowel voor ouderen natuurlijk als ook voor jongeren, levensloopbestendigen. Zoals u weet, ze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 Heeft, ja. Uh, ja, het blijft natuurlijk een probleem uh, uh, zijn mobiliteit. Ja. En uh, ja, ik hoop dat hij uh, uh, toch nog wel weer herstelt. En, hij moet gewoon goed gaan oefenen. Ik ja. denk dat dat... Uh... Ja, uh, ja, ja. <laughs> nou, ja dat nou goed. Ik willen niet dat bij, vertellen, maar... <laughs> ja, nou ja, echt bij deze, als je luistert, uh, je moet gaan oefenen, want uh, daar Zo. word je mobiel van. Zo. <laughs> Nee, maar goed, weet je, Eg is natuurlijk wel uh, prima mensen om erbij uh, te ja, hebben. Ja. En die weet best wel veel. Hij weet heel veel, ja. ja. Maar ja, het moet vooruit en niet achteruit Juist, met zijn gezondheid. En uh, daar is hij natuurlijk zelf ook uh, bij. En uh, ik denk dat de oefenen wel een, een onderdeel is van zijn uh, herstel. Dat is, dus, uh, uh, dat is zeker. Uh, ja. uh, maar in, uh, in hoeverre hij zich daar aan houdt... Ja, ja, uh, uh, nou ja, uh, uh, goed. <laughs> dus, uh, <laughs> ik zal eens met zijn vrouw gaan praten. Yeah. <laughs> Ja, uh, even kijken. En verder nog Joop, wat uh, kandidatenlijsten, uh, zoeken jullie, jullie zoeken mensen hè, ook. Nou ja, kijk, ik denk dat uh, uh, de betrokkenheid van uh, zeg maar mensen bij de politiek is, uh, is uh, uh, ja helaas is dat uh, is dat niet zo groot als wij denk niet ik zo. Het zouden niet zo. willen.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 met het oog op de verkiezingen ja, uh, wil je natuurlijk zo sterk dus ja. mogelijk staan. Ja. En, dat is, uh, en met een goed programma en met een uh, goede kandidatenlijst uh, ja. wil je graag uh, de strijd aangaan. Ja, en er zijn ook steeds meer ouderen. Hoe groot is je kandidatenlijst nu? Wie zijn de belangrijkste uh, mensen buiten jou als voorzitter dan die meedoen? Dat hou ik nog even voor me. Wij praten met een redelijk groot aantal mensen. Uh, nou, dat zijn kandidaten. Dan moet er op een gegeven moment moet er nog ja. een bepaalde volgorde nog aangebracht worden. Ja. Nou, dat is op dit moment allemaal nog een beetje te prematuur. Ja. Om, uh, om nu al om te zeggen Ja, doen. Nee, dat, nee, okay. is, uh, dat is, dat is uh, die of die of die. Nu, Jullie zijn gewoon bezig dus het met, met gesprekken. Ja. Uh, binnen het bestuur hebben we afgesproken dat uh, ik vooralsnog in ieder geval... Uh,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 Uh, dus wat dat betreft... Uh, kan er ja, nog, is alles mogelijk? Alles, nog alles, alles, alles, is mogelijk. Ja, alles staat nog open, maar ja. het is ook nog erg vroeg natuurlijk. Jawel, maar goed, je de kan toch al het een beetje... beetje het het ja, gaat ja, snel hoor, Joop. De, de, ja. de, de tijd gaat heel snel, dat, uh, zonder ja. meer. Ja. En, uh, dus en, maar, daarom zijn we ook zeker uh, wel bezig. Ja. We kijken natuurlijk ook al wel ja. naar, uh, naar ons programma. Ja. En kijken van wat willen we daar nog wel in hebben. We hebben wel gezegd van het programma van uh, drie jaar geleden of vier jaar geleden. Dat, dat was dat al heel al erg uitgezet. Dus dat gaan we wel wat inkorten en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 ...van drie bij twee meter hun kunsten uitvoeren en verkopen tussen tien en acht uur s'avonds ja. het is gratis voor bezoekers ja en dan uh, dit weekend dat ja. wil ik nog wel even zeggen ja. is de 21ste editie van de hotsknots begonia voetbaltoernooi ik ben gisteravond naar het terrein van de zandvoortse voetbalvereniging ja. Ja. gegaan om te kijken naar SV. het oude Ajax ja. oh ja het team hè ja. Het ja. team van oud-Ajax ja. en oud Zandvoort en uh, ik moet zeggen ik vond het bijzonder uh, komisch maar ook wel grappig om te zien. Ja. Er werd uh, door sommigen erg hard gelopen. En ook flink uh, snel ja? gevoetbald. Ja. Er waren erbij, die waren wat minder uh, snel. Maar ah. die waren dan ook op leeftijd. Dus uh, dat, dat mag dan ook wel. Eén uh, uh, Ali B. Uh, heeft uh, meegedaan. Uh, ja, die, ja? Uh, die, die, ik moet zeggen. of uh, Over zijn voetbalkunst uh, kan ik niet zo heel veel zeggen. Want uh, ik hij heb geen verstand hebben. van voetballen. <laughs> maar hij was in ieder geval bijzonder sociaal. En heeft oh, uitgebreide tijd genomen. Om met iedereen op de foto te gaan. Met kinderen te praten. Super. Chapeau, ja. Ali B. Nou, Heb kijk. je goed gedaan. O, Ondertussen is bij ons ja. gekomen onze morgen gast, Roy, Roy goedemorgen Goedemorgen. Roy. Wat fijn dat je er bent. Ik, ik, ik zie je aankomen en ik denk volgens mij ben jij nog niet zo lang geleden bij ons geweest en dat ging over de buurtsituatie. Uh, ja, uh, ja. Precies. Dus nu weet ik weer uh, waar ik je van uh, ken. Uh,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 Je mag okay, jezelf zijn. In alle en als jij met iemand gezellig iets leuks wil doen... dan moet je dat vooral zelf weten als je het allebei maar wilt. En daar Precies. gaat het eigenlijk om. Okay. Ja. Uh, dus ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen... het is niet een feit als je daar naartoe gaat... dat je zegt van nou ik moet uh, gay of lesbisch of een van de letters uit het uh, alfabet zijn. <laughs> gewoon iedereen is welkom om gewoon samen ja. mee te vieren... Leuk. dat je jezelf kan zijn. Ja. Ja. Ja. Nou dat is belangrijk. Ja. En dat Wat gaat gebeuren...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 Tip is dat. We gaan met een leuke parade beginnen vanaf het station over de boulevard naar het Raadhuisplein. Ja. Daar begint dan de, de eerste uh, het eerste feest hè. in het hart van Zandvoort. Het hart van Zandvoort ook open staat voor uh, Pride. Ja. Ja. Uh, en daarna gaan we het echt Pride op de beach doen. Dat is op maandag en dinsdag. Uh, op maandag met een feest bij Mangroves en Brussel daartussen. En op dinsdag zal een afsluitingsfeest onder andere bij Nautique komen. We zijn nog bezig met centerparks en alle andere dingen ja. om iedereen te trekken in het feest. In zeg, Roy, wie zitten er dan in die trein vanuit Amsterdam? Uh, wij hopen dat in die trein niet alleen maar deelnemers aan de braden zitten, maar natuurlijk ook heel veel bezoekers. Uh, als je weet dat er in Amsterdam op de Pride gemiddeld zo'n 600.000 bezoekers op de Kennel Parade komen, zo. uh, dan zouden wij al blij zijn met 5% van de bezoekers naar <laughs> Zandvoort natuurlijk. <laughs> yeah. uh, dan heb je die trein wel nodig. Ja. Maar we hopen wel dat er gewoon um, veel bezoekers komen en dat er veel deelnemers komen.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 Ik zelf doe bestuurlijke dingen binnen het COC, uh, Anbo, Rose, ouderen, ja. waar ik ook wel eens hiervoor geweest ben. Uh, dus ja, we zijn op alle mogelijke manieren bezig om. Uh, te zorgen dat iedereen alles weet. En maar er is veel belangstelling wel voor, denk ik, hè? vanuit Amsterdam hier naartoe. Uh... Er is nu in ieder geval heel veel belangstelling. Ja. En dan als, uh, ja, als het dit soort weer is, is het, is het toch fantastisch. Dat zou heel mooi zijn. Uh, ik zit net te bedenken, hebben. toen er, uh, zeg maar, uh, uh, Amsterdam vol was bij dat Ajax-verhaal, dan kregen wij een alert, tenminste, veel mensen een alert dat je niet meer naar Amsterdam moest gaan, omdat Amsterdam vol was. Misschien is dat een idee, dat op het moment dat het heel erg druk is in Amsterdam dat mensen een bericht krijgen van jongens, Amsterdam is vol eh, ga naar het strand, want daar is ook eh, een, een ontzettend leuk feest eh, te vinden. Het is een hele leuke suggestie maar we, hebben het wel, eh, we doen het echt samen dus eh, het overlapt elkaar niet ons programma begint en eh, het loopt door in het programma van Amsterdam dus wij zitten okay. er eigenlijk voor oh, dus dat, okay. anders zouden we moeten concurreren met het feest in Amsterdam en ik denk dat dat een bijna onmogelijke opgave ja, maar, is ja, ja, ja, ja. zelfs voor uh, is antwoord. Ja. ja, want als die er zegt, er komen 600.000 mensen op die drie dagen, zeg maar, in Amsterdam. Nou, op de Calipray zelf meestal al, is... al een half miljoen. Ja. En die andere dagen en, er nog bij, kom je en, nog hoger uit. ja En gaan waar gaan die mensen dan naartoe daarna? Blijven die dan daar, die dagen? of Ja, heel veel mensen komen natuurlijk... Die komen als... speciaal naar Amsterdam, hè, ja. daarvoor, hè? Er komen mensen uit de hele wereld naar Amsterdam, ja. Voor, ja. Uh, voor dit soort ja. dagen. Ja. Uh, ja, en de hotels en dergelijke zitten gewoon uh, vol in Amsterdam. Voor mensen ja. die naar de... Pride gaan ja. en al dat soort dingen mee willen maken. Ja. Het is in Amsterdam natuurlijk ook gewoon een, een weekfeest. Ja. Dus dan kunnen ze naar uh, dan komen ze naar Zandvoort en dan kunnen ze nog doorfeesten drie dagen. Ja, dan kunnen ze oh. in Zandvoort warm lopen. Ja. En een kleurtje oplopen, ja. zodat ze er goed uitzien. Dat ze uit, zwingen op de boten en uh, ja. Ja. Ja. Ja. kunnen ze hier oefenen met uh, ja. een tocht met wagens. En Antwerpen ja. overigens doet het ook met, uh, ja. met de auto. Ja. Dus daar hebben ze ook een looptocht met wagens. Ja. Maar zijn dat Paalwagens dan, uh, Roy? Ja, we proberen wel zoiets, van te maar, maken. Met, net was met zeg maar met de bloemenkorso of zo of uh, ja, niet zo groot nog nee, het is ons eerste jaar dus we ja? proberen het wel heel voorzichtig te doen ja. zodat het beter klein en goed dan groot, groot en, uh, ja. en slecht dus ja. Uh, maar ja het, het groeit met een met thema de dag. is er een thema echt nee, we volgen gewoon echt alles alles vanuit onderdeel vanuit uh, pride okay, ja. en dus ja. wij volgen datzelfde pride oké okay, dus dan doen jullie mee wat zij daar ook in, uh, in ja. amsterdam uh, doen ja en binnenkort gaan we wel komen met een echte lancering dan hopen we dat jullie ook weer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 al mee begonnen. We zijn nog klein met Facebook. hebben nog niet heel veel geruchtbaarheid aan gegeven. Mm -hmm. Maar onze laatste, een van onze laatste posts had zo 1500 mensen bereik al. Dus dat gaat toch oh, wel aardig is, uh, de goede ja. kant op. Ja. En uh, zodra we wat definitiever zijn. Maandag is er een belangrijke bespreking op de gemeente. Ja. Uh, dus zodra we wat definitiever zijn met ons programma. Uh, dan kunnen we ook wat, wat levend uh, meer live uh, ja. Ja. gaan uh, berichten. Ja. Want je wilt natuurlijk mensen niet teleurstellen. De ene dag dit doen en de volgende dag gaat het weer veranderen. Dus je moet wel nee, zorgen dat, dat je... Ik. je moet goed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 Wat leuk is, is dat je LGBTQ, hoe je dat noemen wil, kan maar tussen de 5 en de 8 procent van de bevolking zijn. En dat het hele organisatiecomité op misschien twee of drie mensen na. bestaat allemaal mensen die er geen onderdeel van uit zijn. En dat is natuurlijk. Zoals het hoort. Dat zijn al de ondersteuners. Dat zijn al de mensen die het gewoon vinden om zich daarmee te bemoeien. en daar goede dingen voor te doen. Nou, hartstikke goed. Leuk hoor, hè? Absoluut. Wij gaan jou bedanken. Uitnodigen om wanneer er wat te melden is en dat zal ongetwijfeld gebeuren om uh, contact met ons op te nemen en dan nodigen we jullie weer uit. Oké, okay, vriendelijk bedankt. Dank wel. Hartstikke Dankjewel. goed. Vrijdag zaterdag nog. Dankjewel Casper. Uh, ja. ja, Wij hebben een muziekje en daarna komt uh, Leontien, die is net helemaal stomend uh, binnengekomen op de fiets. Die vanuit Haarlem die moet even een klein beetje bijkomen <laughs> en daarna gaan we met haar praten. We zijn weer terug. Leontien. Wat gezellig dat je er Super Superleuk ja, is leuk. dat ik weer mag komen bij. Leontien strijber is van de zandstroom hier op de Doorbekkkenstraat. En dat is een ontmoetingsplek voor mensen met ja. ja, zeg het eens. Zeg het eens wij, wij zeggen altijd tegen mensen, als we binnenkomen, zeggen we welkom bij de leukste club van Zandvoort. Met een knipoog. Kijk. Maar we zijn bedoeld voor kwetsbare mensen, waaronder mensen met dementie. Ja. En de laatste tijd noemen we het steeds vaker met haperende hersenen. Okay. Nou, daar zijn er heel zijn. erg veel van. Ja. Ja. Een op Dat... de vijf mensen gaat daar voor of laat mee te maken krijgen. Ja. Onder die mooi kan je ja. dan... Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Ja. ja, ja. En ik zal ik. We gaan we gaan nog nog nog ik heb je het enorm voorbereid, Nee, bij ja, ons nou, niks. niks te nee, Onderbreek onder, onder, ja, ja. Onder, ja. me voor alles niet duidelijk is. Nee, nee. Nou, ik wil het heel graag hebben over de enorm veel, de vele gezichten van vergeetachtigheid, van geheugenproblemen, mm -hmm. van dementie. Nou, dat woord dat gebruiken we eigenlijk zelden, omdat het zo'n enorm stigma is. Alsof je alleen maar dementie bent, terwijl iedereen zo verschrikkelijk veel meer is dan dat. Ja.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 Tevoren. Ja, Ja, ja. ja. ja um, Nou ja, Joker, dat is een, ook een schat. We eigenlijk allemaal schatten om ons heen. En ze is al in de 70. Ik ga geloof nog niet precies de leeftijd zeggen, maar ze speelt gitaar en ze zingt. En nee. doet dat zo fantastisch met iedereen. En Joker zegt bijvoorbeeld: Ik heb het gevoel. Dat we echt een beetje in het droomland zijn. Iedereen ja. hoort erbij. Het is bijna een soort van ideale maatschappij. En dat maakt ook waarom mensen die gewoon op bezoek komen... helemaal ontroerd en verrast zijn van wauw, wat is het hier leuk. Ja. Ja. Weet je how nog dat jullie how how how begonnen? Ik weet het nog heel ja. goed. Nou. Ik ja. ook. kan het nog heel goed herinneren, <laughs> collega. Ja. Ja. Nee, wij, wij, ik, ik werkte bij, uh, bij ja. Zorgbalans. Ja. Uh, bij, ons kantoor ja. was beneden ja. en jullie ja. begonnen boven. En Ik weet nog hoe voorzichtig en hoe aftastend het allemaal ja. begonnen is. Ja. En, maar wel enthousiast. Ja. En wel van, goh, we gaan iets moois doen. We ja. gaan iets goeds doen. Ja. En het is gewoon gelukt. Ja, het, het, het is gewoon ja. waanzinnig gelukt. Ik kan me dat nog goed herinneren. We zijn begonnen bij kindercentrum Ducky Duck met één ja. deelnemer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Ik zal niet zeggen hoeveel we er nu hebben. Maar een veelvoud daarvan. Het heeft ook tijd nodig. En mensen gaan zien Wat en voelen. En mensen uit Zandvoort komen elkaar tegen. Het is plek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 veel sterker worden. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat, ja, dat is, is het mooi. dus, he, dat op het moment dat ze zeg maar dan, um, zonder dat ik dat vervelend bedoel, bedoel maar de schaamte voorbij zijn, ja, he, ja, dat ze dus ja, niet ja, meer die ja, beperking ja, ja. hebben, dan komt al komt die mooie kwaliteiten ja, die ze eruit, hebben, ja. die ze eigenlijk misschien vroeger heel erg ingehouden ja. hebben, die komen er gewoon uit. Ja, dat klopt. Dat maar die, is die is komen, dat is helemaal waar wat je zegt, maar ze komen er niet gewoon uit, want dat betekent dat jij als begeleiding ook volledig jezelf bent, dus dat jij niet ja. Niet daar komt om nee. je kunstje te doen of nee. dat je daar niet nee, komt omdat je ook, het weet. Ja. Maar je moet zelf als begeleiding moet je ook een ook. bepaalde losheid, humor, ja, ja, ja, ja, ja, ja. energie hebben. Als jij ochtends met een chagarijne gezicht binnenkomt. Dat ja, werkt niet. Nee, nee, nee, dat pikken zij ook op, op, op. Dus dat uh, is nog één Ik heb nog. Oh, dat moet ik. Want omdat we zo enorm groeien, hebben we ontzettend veel behoefte aan leuke, enthousiaste vrijwilligers met een groot hart. Creatieve vrijwilligers, kunstenaars, vertellers en andere leuke mensen. Dat vinden we heel belangrijk. Iedereen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 Heel snel even een klein stukje nog van de agenda doen, die van belang is uh, voor dit weekend. Uh, we hebben dus de Hotscrowns Begonia, het voetbaltoernooi. Dat is dus op het terrein van ja. de, de Zandvoortse uh, voetbalvereniging in Tuintjesveld. Uh, dan is er maandag Amazing Mondays bij Ayuma op het Zuidstrand vanaf 6 uur. En dit weekend is ook de Benelux Open Races op het Circuit Park in Zandvoort. Ja, dat ja, is dit weekend? Dat is hè, dit dan weekend. Dan en, volgende ja, volgende week, weekend, dat, dat, komt, dat nemen we dan weer.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 wensen. En jongens, maak er iets prachtigs ja. van, want geniet, geniet ervan zolang dat het er ja. is. Ja, uh, want, want het, ik kan, zo, wie het, het zijn. kan zo weer voorbij zijn. Ik zeg tot de volgende keer. en Tot volgende week. Dank voor ja. het luisteren. Bedankt.